9 uur. Dit is Radio 1. Het Bert van Sloten. Hey, morgen straks in het NOS Radio 1 Journaal proberen we een reactie te krijgen op het voornemen van Koortheid. De ontwikkelingsorganisatie gaat namelijk armen in Nederland helpen. En met dat bericht begint Mark Visser ook het NOS Journaal. Want ontwikkelingsorganisatie Cordet helpt dus lokale corporaties... met het bestrijden van de armoede in Nederland. Zo wordt in de regio Arnhem-Nijmegen een coöperatie geholpen... die voor arme mensen groenten tilt. En in Breda wordt een project ondersteund dat werklozen weer een baan geeft. Volgens Coordate is de afgelopen 20 jaar het aantal Nederlanders dat in armoede leeft gestegen van 4 naar 10 procent. De ontwikkelingsorganisatie geeft vooral hulp in het buitenland. De ervaring die is opgedaan in bijvoorbeeld Congo en Afghanistan wordt nu in Nederland ingezet. Coordate zegt dat de hulp aan Nederlanders niet ten koste gaat van de hulp in het buitenland.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 Uh, de parlementariërs probeerden uiteindelijk weg te komen in een bus. Uh, Duizenden demonstranten stonden buiten. En de politie uh, omsingelde de, de bus en probeerde daarmee de bus uh, weg te leiden. Maar het mislukte omdat alle protestanten bleven staan. En uiteindelijk is de bus uh, teruggekeerd. Gisteren was het de 40ste dag van de anti-regeringsprotesten in de Bulgaarse hoofdstad. De demonstranten zeggen dat ze net zo lang doorgaan tot de regering opstapt. In Nieuwegein hebben criminelen geprobeerd om een ING-geldautomaat op te blazen in een winkelcentrum. Ze gebruikten een auto die in brand vloog. De vlammen sloegen over naar een filiaal van Blokker en ook een bakkerij raakte beschadigd. Het vuur is geblust. De politie heeft met een helikopter gezocht naar de daders, maar die zijn nog niet gevonden. Het is niet duidelijk of er geld buiten is gemaakt... bij de plofkraak in winkelcentrum Hoogzandveld. Volgens RTV Utrecht kijken medewerkers van de explosieven opruimingsdienst... naar enkele verdachte draden die uit de geldautomaat steken. Op een boorrijland in de golf van Mexico is brand uitgebroken... nadat er eerder een explosie was waarbij aardgas vrij kwam. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Volgens de Amerikaanse inspectiedienst voor Veiligheid en Milieu... gaat het om een onbemand platform waar op dit moment niet wordt geboord... In 2010 zonk een booreiland van het olieconcern BP in de Golf van Mexico na een explosie. Dat had een enorme olieramp tot gevolg en sindsdien zijn de veiligheidsvoorschriften in de golf stevig aangescherpt. Medewerkers van de meldkamer van de veiligheidsregio Noord-Nederland moeten ook Fries beheersen. De Belangenorganisatie voor Friese Taal heeft op verzoek van burgemeester Kroonen van Leeuwarden... een plan geschreven om dat voor elkaar te krijgen. Nu wordt er nog altijd Fries gesproken als iemand in nood belt. Dat heeft al eens tot problemen geleid. Als iemand geen Nederlands kan of wil spreken, moet de beller in het Fries worden geholpen. De provincie Friesland zei eerder al dat daarover harde afspraken zijn gemaakt. De Belangenorganisatie voor Friese Taal vindt dat er cursussen moeten komen voor medewerkers van de Meldkamer. Bij de komende twee Olympische Spelen wordt toch een Holland House gebouwd... waar Nederlandse sporters en fans kunnen feesten. Dat hebben bierfabrikant Heineken en sportkoepel NOC NSF bekendgemaakt was lange tijd onzeker of er bij de winterspelen in het Russische Sochi in februari een Holland House zou komen. De gesprekken met de Russische organisatoren zouden moeizaam verlopen. Hoeveel Heineken nu gaat betalen wil de sponsor niet zeggen. De Bierbrouwer en NOC NSF hebben laten weten dat er ook bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro een Holland House wordt ingericht. Het weer dan. Eerst regen en onweersbuien. Daarna klaart het op en wordt het 23 tot 29 graden. De komende dagen blijft het drukkend warm. Met geregeld zon, maar ook onweersbuien. Dat was het nieuws, dat was ook het weer. We gaan proberen te bellen met een, een comité dat zich verzet... tegen de introductie van vroege pepernoten. Nu worden nu al in Noord-Groningen verkocht. Hallo, hier Tom de Ridder.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 kunnen dieren lekker drinken en badderen. Er waren een paar spannende uren vannacht voor politici in Bulgarije. Ze zaten urenlang vast in het parlementsgebouw. Boze demonstranten hadden het gebouw geblokkeerd. Inmiddels zijn ze bevrijd. Correspondent Joost van Egmond is niet verrast dat het gisteren uit de hand liep. Um.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 Partij. En dat maakt het dan natuurlijk heel moeilijk om ook een, een effectieve leider te hebben die eisen voor naar voren kan stemmen. Joost van Echtmond was dat vanuit Bulgarije. De bodem is droog in Nederland, ondanks de hoosbuien van gisteren. In delen van het land valt nu ook een behoorlijke bui. In het natuurgebied Veluwezoom worden poelen bijgevuld, zodat de dieren nog genoeg kunnen drinken en er lekker in kunnen badderen om af te koelen. Een tractor met een grote watertank erachter is hij zojuist komen aanrijden. We staan op uh, Nationaal Park, Veluwezoom. Ja. Uh, boswachter Paul Jansen. Wat, wat is dit precies hier? Nou, we staan hier op de Teletshei. Het uh, is een vrij droge plek. Hier liggen wat poelen voor uh, Schotse hooglanders. Uh, edeletten, wilde zwijnen. Maar door de lange droogte uh, komen hier droog te staan. En we hebben natuurlijk wel de zorgplicht voor, uh, voor deze beesten en met name de, de Schotse Hooglanders. Die hebben wij hier natuurlijk losgelaten en het is een natuurlijke en uh, wildlopende kudde. Maar we hebben wel de zorgplicht dat ze voldoende water hebben. Ja, we staan op de, ja, de vlakke hei. We een beetje groen, een beetje geel. En dan uh, twee, ja, eigenlijk twee kuilen hier midden, in, uh, midden op de hei. Je ziet gewoon uh, in, in die poelen al, uh, omdat ze droog staan, dat er scheuren in komen. En doordat die scheuren erin komen, uh, raken die poelen lek. Dus het is heel belangrijk dat er water in blijft staan. Want als er straks gaat regenen, komt er water in. En dan, ja, dan verdwijnt het water gewoon weer. En dat is zonde. Dus we proberen nu door het water zelf bij te vullen... dat die poelen in stand blijven. En dan helpt u de natuur een handje door deze... Wat is dit met deze manier op de tractor? Dat is, dat is een loonwerker, Rab rap uit Schaarsbergen Die doet voor ons dit werk. En dan, die huurt u in. Een grote tankwagen erachter. En dan kan het water erin gespoten worden. Ja, dat klopt. En er zit zo'n, ik denk, een 5000 liter in. En dan rijdt hij een paar keer dat er een, een mooie laag water in staat. En als het, uh, het eind van de week weer gaat regenen, dan, uh, dan vult hij zichzelf. Het eind van de week, de grond is al een beetje vochtig vandaag. Ja. De... Hier is, de grond is mooi vochtig, dus wat dat betreft de natuur heeft het niet echt nodig qua gras. Nou, heeft het vannacht ook geregend volgens mij? Vannacht heeft het gerekend, en, maar het is met name met die, die hete zomers, die, die warme periodes, dat die, die Schotse hooglanders hebben niet zozeer behoefte aan water, maar wel aan de verkoeling. Dus wat je vaak ziet, dat ze gewoon minder in gaan staan voor de verkoeling. Wat, wat honden dus doen in het water, dat doen de koeien dus ook. Dus eigenlijk is het een beetje een, een badje. Ja, het is een, een, een klein zwembadje voor, voor, de, voor de beesten. Nou, nou, laten we de whirlpool maar uh, vol gooien, hè? want dan moet ik een teken geven. Even. Ja, hij mag hoor. Gooi maar vol. En dan, volle kracht, grote straal, de modderpoel in. Kom maar even naar de meneer op de tractor. Dag, goeiemorgen. Ja, ik kan ik bijna niet verstaan. Dus we is het weer heel anders, hè? Ja, heel apart. Hoeveel tanks heb je nou nodig om deze pool vol te krijgen? Uh, deze is niet zo groot. Dus ik denk een uh, stuk of vijf, vijf, zes. Dat wel. Vijf, zes keer heen en weer rijden. Ja. ja. Verderop is het dan een waterpunt? Ja, ja, dat is een waterpunt. En daar hangt de slang in en dan uh, zuig ik het zo op en dan breng ik het hier naartoe. Ah, kijk je nou of we, ook nog op de buienradar van, goh, is het wel nodig? Ja, maar... Want het gaat weer dus zo weer regenen misschien. Ja, maar die pool dat, uh, dat gaat uh, ja, uh, de 60 kupen, maar dat regent niet even een dagje zo naar beneden. Dit is wel echt wel nodig. Ja, dit is wel nodig, ja. ja succes! Ja, dankjewel. Dank Reportage was dat van Mark Hamer. Afgelopen week kondigde de Australische minister-president nieuwe en strengere regels aan voor pootvluchtelingen. Die komen Australië niet meer in. Zelfs niet als ze worden erkend als politiek vluchteling. In plaats daarvan worden ze overgebracht naar Papua-Nieuw-Guinea. Daarmee hoopt de Australische premier het aantal vluchtelingen in te dammen. Maar belangrijker nog, de verkiezingen te winnen. De regels zijn veranderd. Minister-president Kevin Rudd sloot afgelopen week Australië af voor bootvluchtelingen. Bootvluchtelingen zijn een giftig onderwerp in de Australische politiek... en politici van de twee grote partijen zijn al tijden verwikkeld in een strijd... wie er het slechtst is voor ze. De vluchtelingen die worden geacht om in vluchtelingenkampen in de eigen regio te wachten op een visum... maar dat kan jaren duren en lang niet iedereen kan of wil zo lang wachten. In Indonesië zetten mensen smokkelaars de vluchtelingen op gammele bootjes naar Australië. En meer dan duizend mensen verdronken al tijdens de overtocht. Wie erin slaagt om het beloofde land toch te bereiken, die wordt vanaf nu gestraft. I also have a message for the people smugglers of our region, the world. Your business model is over. De vluchtelingen worden ondergebracht op Manus Island, meer dan duizend kilometer verwijderd van Australië. Daar is nu een kamp voor 300 vluchtelingen. Er komen er 3000. Voor de lokale bestuurders kwam het nieuws als een volkomen verrassing. You know, like Papua-Nieuw-Guinea is een arm land. Het gemiddelde loon ligt er op 5,5 euro per dag. Ook is er veel geweld en criminaliteit. En het is de vraag wat de lokale bevolking gaat doen... als de vluchtelingen straks een beter huis of beter eten hebben dan de bevolking zelf. Maar dat is voorlopig niet aan de orde. De omstandigheden in het kamp zouden verschrikkelijk zijn... Voor journalisten is het niet mogelijk om dat te controleren, want de Australische overheid weigert de toegang. Maar deze week klapte een oud manager van het kamp op de Australische televisie uit de school. Vanwege de voortdurende onzekerheid lopen de onderlinge spanningen enorm op, vertelde hij. En zelfmoordpogingen zijn aan de orde van de dag, net als verkrachtingen en martelingen. I've never seen human beings uh, so destitute, so helpless uh, and so hopeless before. In Australië is veel ophef ontstaan over het plan ten eerste natuurlijk bij de oppositie. Dit najaar zijn er verkiezingen en de conservatieven scoorden de afgelopen jaren keer op keer met kritiek op de stijgende hoeveelheid bootvluchtelingen. Maar nu de minister-president met een plan is gekomen waarvan zelfs de conservatieven denken dat het werkt, rest ze niet anders dan te mokken dat het een verkiezingsstunt is. The fact the matter is it's a 12 month stitch up, a fix, and to get Kevin through the election. That's what Kevin is doing. Ook juristen maken zich zorgen. Australië heeft verschillende verdragen ondertekend en heeft daarin beloofd om vluchtelingen niet de deur te wijzen. De Verenigde Naties tikte Australië in het verleden al eens op de vingers vanwege het asielzoekersbeleid en de verwachting is dat ook dit plan geen genade zal vinden. Artikel 33 of the Refugee Convention is clearly the core obligation and it basically says we cannot return or transfer an asylum seeker or a refugee to a place where they fear persecution. Now er zijn goede redenen om te vrezen dat bepaalde categorieën van direct in Papua New Guinea. Maar het duurt maanden en misschien zelfs wel jaren voor alle problemen aan het licht komen. en voordat een hof een uitspraak kan doen. Dan zijn de verkiezingen allang voorbij. En als Kevin Rutter erin slaagt om die te winnen. dan heeft hij tijd om de problemen op te lossen. Mocht hij verliezen, dan mogen de conservatieven de rommel opruimen. En dat zei onze correspondent die deze bijdrage maakte: Robert Portier. Dit is tot half tien het NOS Radio 1-journaal. Hij lijkt hardleers, Anthony Weiner. Ruim twee jaar geleden moest hij het congres verlaten... vanwege de plaatsen van seksueel getinte foto's op de sociale media. Zijn kiezers, de New Yorkers, die leken hem het seksschandaal te hebben vergeven. Want als kandidaat voor het burgemeesterschap van New York... deed hij het goed in de peilingen. Maar nu blijkt hij weer in de fout te zijn gegaan.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 Baby, when you're gone Brian Adams, Melanie C Mijn Adams met een van de Spice Girls. Melanie C. When You're Gone. Ontwikkelingsorganisatie Cordage gaat armoede bestrijden hier in Nederland. De organisatie gaat samenwerken met lokale initiatieven... om werkloze armen aan een baan te helpen. Wij zijn van mening dat, uh, dat je niet je ogen moet sluiten voor je eigen achtertuin... en, uh, en ook in je eigen land uh, actief kunt zijn... op het gebied waar je internationaal ook uh, mee bezig bent. Dus dat vinden we absoluut belangrijk. Dat is de uitleg erbij. We praten nu verder over deze zaak met Farah Karimi... algemeen directeur van Oxfam Novib. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u van het plan van Coredate? Nou, dat is natuurlijk zorgelijk dat een organisatie zoals Coordade vindt dat dat dan hier armoedebestrijding eh, ook een taak moet zijn voor een organisatie die dan de armoede in de rest van de wereld eh, bestrijdt. Maar waarom is, is dat wij... zorgelijk? Ja, dat betekent dat aan uh, armoede hier uh, zodanig toegenomen is dat een organisatie zoals Corde dat noodzakelijk vindt. Da daar zitten natuurlijk aan dit initiatief zijn er twee uh, volgens mij aspecten verbonden. De ene is voor zorgen dat we leren van initiatieven in de rest van de wereld. Dat is een hele goede kant van het initiatief. En dat is wat wij ook al heel lang doen. Maar de andere is natuurlijk dat je de taak van de overheid op je neemt in een zeer welvarende land nog steeds in Nederland aan gaat de Nou, daar heb ik mijn vraagtekens bij. ook aan de lijn uh, Bram van Ooyek, uh, fractievoorzitter van uh, GroenLinks. Uh, wat vindt u van het idee van koordet? nou ja, voor, wat natuurlijk vooral toch meestal opvalt is dat er grote verschillen zijn tussen armoede in ontwikkelingslanden en armoede in Nederland. Ja, als je kijkt bijvoorbeeld naar de schaal, het gaat in ontwikkelingslanden vaak om uh, miljoenen mensen die uh, in armoede leven. in Nederland gaat het vaak om, uh, en dat is juist het probleem... om een relatief uh, kleine groep... die op hele grote achterstand staat... ten opzichte van de hele grote groep. Hè. Dus het is in Nederland... Uh, een, een, ja, toch zou je kunnen zeggen, uiteindelijk vaak een relatief probleem. Heel veel mensen leven er heel goed van in Nederland. Ja. En er is een, een kleine groep die inderdaad helaas groeit... die niet deel heeft aan de welvaart. Maar in goed... ontwikkelingslanden gaat het om hele grote groepen... Ja, okay, in maar... hetzelfde schuitje zitten. Ja, maar dat is een beetje de analyse. Maar wat, wat, wat ook gezegd wordt door mevrouw Karimi... eigenlijk is het een soort brandsvervuiling. Nou, ik ik weet niet of je in alle opzichten kunt leren in Nederland van wat je in uh, ontwikkelingslanden doet. Kijk, het is het volste recht van Koordheid uiteraard. En het is ook uh, om, om dit te doen. Ik neem aan dat ze het niet doen uit het subsidiegeld dat ze hebben gekregen... Om, uh, om armoede in ontwikkelingslanden te bestrijden. Maar uit eigen middelen dat is natuurlijk het volste recht. En het is helaas ook nodig om niets aan armoede in uh, Nederland te doen. Alleen in Nederland zou de overheid dat natuurlijk gewoon zelf moeten doen. Het is natuurlijk een schande dat dit aan uh, particulier initiatieven wordt overgelaten. Hè? Nederland is een heel rijk, welvarend land nog altijd. En het zou niet nodig moeten zijn. En het is ook niet nodig dat mensen hier in Nederland in, uh, in armoede leven. Maar of je echt heel veel kunt leren... Van datgene wat je in ontwikkelingslanden zo professioneel doet, hè, zoals Corday dat doet en ook Oks van Novip, de club van mevrouw Karimi. Dat weet ik eerlijk gezegd niet, daar heb ik mijn twijfels over. Ja, mevrouw Karimi, uh, ontwikkelingsgeld moet je er helemaal niet voor inzetten in Nederland, uh, zegt mevrouw Ik. Ja, daar ben ik ook mee eens. Uh, ik, bedoel, ik, ik bedoel, dat is ook natuurlijk het geld wat het besteed is voor alle armsten. Daar worden dan ook, uh, spreken we, als we spreken over alle armsten, dan spreken we echt over mensen die met minder dan 1 dollar per dag moeten rondkomen. Dus daar gaat het om. Uh, maar ik vind dat het particuliere initiatief voor armoedebestrijding in Nederland helaas dat hebben we gezien in de afgelopen jaren, nodig gebleken is... omdat het onze overheid in gebreken blijft. De voedselbanken hebben we al langer hier in Nederland, zeg ik daarbij weer nogmaals, helaas. Dat is omdat dat dan overheid gewoon de taken niet op zich neemt, die moet nemen. En dat is trouwens ook onze werkwijze in veel andere landen... waar bijvoorbeeld in de afgelopen jaren economische groei toegenomen heeft. In een land zoals India, in een land zoals China... waar we gewoon zien dat de overheden ook daar niet voldoende... Doen aan de armoedebestrijding. Dus ook daar gaan we niet zoals ouderwetens gewoon garitieve werk doen, maar ook met campagnes die overheden aanspreken. Maar ja, zij zeggen ook een beetje: van: dan zijn we zichtbaar ook uh, wat wij doen, ook in Nederland. Nou, dat is ook prima. Ik bedoel, je moet ook zichtbaar zijn. Nederland is voor alle die organisaties buitengewoon belangrijk. Nederlandse publiek steunt onze werk in de rest van de wereld. En ze willen ook zien dat wij ons uitspreken over misstanden... mochten ze ook hier zich voord voordoen. Ja. Ja. Meneer Van Ooyek, uh, misschien voldoet Kortheid ook wel een beetje aan de roep... die je uh, af en toe in de politiek hoort. Niet van uw partij, maar wel van andere partijen. Die zeggen, geef de mensen die in Nederland hulp nodig hebben, hulp. Ja, maar ik vind toch echt dat uh, in het misschien een keer nog... Uh, in zo'n welvarend land als Nederland, ondanks de economische crisis... dat dat echt een taak van uh, de overheid is. En ik zou dus hopen... Dat Cordeed, uh, de overheid uh, wijst op zijn verantwoordelijkheid. In plaats van zelf in Nederland de dingen te gaan doen die uh, volgens mij door de publieke sector moeten gebeuren, namelijk armoede bestrijden. Ik vind dat echt uh, uh, de omgekeerde wereld, dat, dat particuliere organisme. Kijk, we moeten echt niet terug naar de tijd van de, van de kerkelijke uh, garitas, waarin uh, armen zijn aangewezen op uh, de goedwillendheid van. Uh, van, uh, van burgers. Dat, dat hoort niet. Dat is, Nederland is die fase al honderd jaar uh, voorbij. En we moeten er alles aan doen om te zorgen dat we daar niet weer in, uh, in uh, terugvallen. Dus het zal ongetwijfeld allemaal uh, uh, goed bedoeld zijn. En het is helaas misschien ook wel nodig. Maar het is niet een goede ontwikkeling wat mij betreft. Dat is helder. Ik dank jullie alle twee uh, voor de uitleg. Farah Karimie van Oxfam Novib en Bram van Ooyek van GroenLinks. Van Goedemorgen Nederland... Hier aangeschoven, waterkeurbezoek. Ik zeg trouwens nog eventjes, water, want ik had een onderwerp beloofd... over pepernoten die al in de winkels liggen. Dat komt een andere keer. Nou, okay. daar gaan wij dan <laughs> morgen naar kijken. Dat duurt okay. ook nog een half jaar. Nee, wij gaan het hebben over de mazelenepidemie. Het hoogtepunt van die epidemie moet nog komen. Na ja. de zomer uh, wordt verwacht en wij gaan praten... Uh, over de vraag of die hele campagne om die Bible belt gelovigen te overtuigen dat ze dat toch echt moeten doen. Desnoods in de avonturen, desnoods in het geheim... of die hele campagne wel zin heeft. En de Amerikaanse geheime dienst wil het klimaat manipuleren... om de opwarming van de aarde... Tegen te gaan. Waarom de geheime dienst zich daarmee bezighoudt, dat horen we ook straks. Ik vind het wel een bijzonder onderwerp. Op zo'n dag als vandaag. In een week dat het uh, bijna een hittegolf is. Want dat is formeel, geloof ik, nog net niet het geval. Goed, gaat u zo naar luisteren hier op deze zender. Radio 1. Marius, want het is half tien. Het is radio 1. NOS oorspronkelijke Mark Vissen. Ja, het ging er net over. Hè. Ontwikkelingsorganisatie Coordate helpt lokale corporaties met het bestrijden van de armoede in Nederland. Ze wordt in de regio Arnhem-Nijmegen een corporatie geholpen die voor arme mensen groenten tilt. Volgens Cordaid is de afgelopen 20 jaar het aantal Nederlanders... dat in armoede leeft, gestegen van 4 naar 10 procent. CoorDate zegt dat de hulp aan Nederlanders niet ten koste gaat... van de hulp in het buitenland. In Bulgarije heeft de oproerpolitie vannacht voor gezorgd dat ministers en parlementsleden alsnog weg konden uit het Bulgaarse parlement. De politici zaten sinds gisteravond vast doordat demonstranten het gebouw hadden geblokkeerd. Gisteren was het de 40ste dag van de anti-regeringsprotesten in de Bulgaarse hoofdstad. De demonstranten zeggen dat ze net zo lang doorgaan tot de regering opstapt. In Nieuwegein hebben criminelen geprobeerd een geldautomaat op te blazen. Ze gebruikten een auto die in brand vloog. Vier mensen zouden op scooters zijn gevlucht. Volgens de politie wordt nu nog met een robot onderzoek gedaan... naar een pakketje dat uit de gleuf van de geldautomaat steekt... Op een booreiland in de Golf van Mexico is brand uitgebroken nadat er eerder een explosie was, waarbij aardgas vrij kwam. Er zijn geen berichten over slachtoffers. Volgens de Amerikaanse inspectiedienst voor veiligheid en milieu gaat het om een opbemand platform, waar op dit moment niet wordt geboord. Het weer dan nog, komende uren vanuit het zuidwesten regen en onweersbuien, maar daarna klaart het weer op. Het wordt 23 tot 29 graden. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Wouter Korpershoek. Betaling met pin en creditkaart dreigt duurder te worden. Je kinderen vaccineren is een daad van naaste de liefde. De Amerikaanse geheime dienst wil het klimaat manipuleren... en het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is drie minuten over half tien. Dit is KRO. Goedemorgen Nederland. Marion van Royen is in Rio de Janeiro. Waar de Brazilianen minder brood en spelen willen en meer gezondheidszorg en goede ziekenhuizen. U kunt mij volgen op Twitter, het WKURPERSHOEK. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland, het De Europese Commissie wil één vast tarief voor pin- en creditkaartbetalingen. Want het verschil is groot tussen de Europese landen. In Nederland betalen we nu vijf cent per pinbetaling, maar in de landen om ons heen is dat meer. Eén Europees bedrag kan het wel eens heel duur maken voor ons in Nederland. Goedemorgen, Tom Ponyé. U bent de secretaris Betalingsverkeer van Detailhandel Nederland. Dus al die winkels in Nederland. Om 11 uur wordt bekendgemaakt door de Europese Commissie... welke regels en tarieven banken en creditkaartmaatschappijen moeten volgen. Houdt u uw hart vast? Um, nee hoor, ik hou mijn hart helemaal niet uh, vast. Ik denk juist dat de Europese Commissie uh, vandaag een goed begin gaat maken... om, um, om de betaalmarkt in Europa te verbeteren. En dat betekent dus inderdaad eh, dat de tarieven eh, mogelijk naar beneden gaan, eh, de kosten naar beneden gaan en ook heel de betaalmarkt transparanter en, en eerlijker wordt. Dus eh, dat is een heel goed begin. Maar wij zijn al heel goedkoop, toch? Ja, klopt. Eh, waar het gaat om, om pinbetalingen zijn we echt een schoolvoorbeeld voor Europa. Wij, er wordt in Nederland heel veel gepint en het gaat ook tegen hele lage tarieven. En wij zeggen dan ook, de Europese Commissie gaat waarschijnlijk vandaag goede voorstellen doen. Maar ze kunnen nog eh, beter te werk gaan door goed te kijken naar Nederland... en dat ook toe te passen in andere landen. Ja, en wat moeten ze dan zien in Nederland? Nou ja, dat, dat, is, dat is een hele goede samenwerking tussen, tussen winkeliers, tussen banken, eh, de overheid... en alle belangenorganisaties om eh, PIN te stimuleren. En ook gewoon hele lage tarieven te hanteren voor een betaling. Maar u... de kosten uiteindelijk voor de consument, want daar gaat het natuurlijk om. Maar bent ook zo u uiteindelijk... mogelijk blijven? Bent u niet bang dat door het gelijkschakelen van al die tarieven... dat het juist in Nederland ietsje duurder zal gaan worden? Nee, vooralsnog ben ik daar nog niet bang voor. Wat de Europese Commissie waarschijnlijk straks gaat voorstellen... is dat er een plafond komt. Dat betekent natuurlijk nog wel dat je daar beneden mag blijven. In Nederland zitten we daar waarschijnlijk onder. En dat moet eigenlijk ook zo gebeuren in andere landen. Dus die pinbetaling blijft waarschijnlijk gehandhaafd op 5 cent of minder. Maar hoe zit het met de creditcard? Ja, de, de, de creditcards dat is voor Nederland misschien nog wel veel belangrijker in het voorstel. Een creditcardbetaling in Nederland is ongelooflijk duur. Eh, tot wel veertig keer meer dan een, uh, dan een pintbetaling. Dat is natuurlijk voor niemand goed. En, uh, en die moeten dus echt drastisch naar beneden. En we hopen dus ook echt dat, dat de commissie daar werk van gaat maken. Want u, u zegt veertig keer meer. Hoe werkt dat? Ik koop een broek en ik betaal met creditcard. Hoeveel procent gaat er dan naar de bank of naar de creditcardmaatschappij? Ja, dat is lopen tot, tot enkele procenten van het aankoopbedrag. Dus dat kan eh, zeker voor een broek, hè, voor de wat duurdere aankopen, kan dat echt in de euro's lopen en dat zijn gewoon zonder kosten. Want bij een pinbetaling, wat eigenlijk precies dezelfde handeling is, hè, het gaat erom dat de er geld van de ene rekening naar de andere rekening gaat, voor een pinbetaling gaat het maar om een paar cent. Dat is de reden waarom een winkelier zuur kijkt als hij je creditkaart trekt. Ja, klopt. Dat, dat, is, um, um, dat, dat, dat is voor een winkelier gewoon een hele hoge kostenpost. En, en dat is gewoon zonder geld. En, en het gekke is ook, zo'n um, zo percentage wordt natuurlijk uiteindelijk gewoon weer doorberekend... in de prijzen van de producten in de winkel. Dus uiteindelijk betalen alle klanten daarin mee. Dus dat is niet goed en dat moet veranderen. Ja, het punt in Nederland is dat wij nauwelijks met creditcard betalen. Ja, um, um, gelukkig wel. Um, het gaat in Nederland nog echt maar om een paar procent van het totaal aantal betalingen. In het buitenland zie je dat, uh, zie je dat wel oplossen, oplopen. Um, en ook in Nederland de afgelopen jaren. Dus wat dat betreft is het goed dat de Europese Commissie hier nu naar kijkt. En we hopen ook echt dat die tarieven naar beneden gaan. Uh, er zal een bedrag van 25 miljard euro per jaar aan commissie worden betaald uh, aan, aan banken. Als het gaat om die pin- en creditcardbetalingen in Europa. Waarom gaat het om zo verschrikkelijk veel geld? vragen wij onszelf eigenlijk ook af. We denken dus inderdaad dat dat veel goedkoper kan. Bijvoorbeeld door te leren van het Nederlandse PIN-systeem en dat ook toe te passen in landen op ons heen. En ook gewoon op de creditcardbetaling, dat je die ook hetzelfde maakt als de pinbetaling. En dan kunnen die kosten gewoon naar beneden. Ja, De creditcardmaatschappijen zijn niet blij met die aangekondigde verlaging van de kosten. Mastercard heeft al gereageerd. En die denken dat we uiteindelijk toch duurder uit zullen zijn. En als het al goedkoper wordt, dan is het niet goedkoper voor mij, maar voor u als winkelier. Want dat gaat u in uw eigen zak steken. Nee, dat is, dat is zeker niet het geval. Um, het is natuurlijk zo, zeker in deze tijd, doen winkeliers er echt alles aan om de prijzen in de winkel zo laag mogelijk te houden... Um, betalingsverkeer is echt gewoon een kostenpost voor een winkelier. Daar wil hij geen winst op maken. Um, en op het moment dat we um, daar dus kosten op kunnen besparen... dan zie je dat automatisch gewoon terug in de prijs in de winkel. Hoe gaat het nu verder? Want de voorstellen van de commissie... moeten eerst weer voorgelegd worden aan het Europees Parlement. Al die landen moeten er weer over vergaderen. Dus we praten over jaren voordat dit is ingevoerd. Um, um, nou ja, we, we hopen natuurlijk zo snel mogelijk. Maar hier kan zomaar inderdaad een jaar overheen gaan. En uh, wij gaan zelf natuurlijk als detail van Nederland aangeven dat inderdaad die creditcardtarieven ver naar beneden moeten... en dat Europa een voorbeeld kan nemen aan ons Nederlandse pinsysteem. Maar u kunt garanderen dat wij als consument er uiteindelijk beter van zullen gaan worden? Ja, dat kan ik zeker garanderen. Dank u wel. Tom Pongier was dat, secretaris betalingsverkeer van Detailhandel Nederland. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen we een vraag naar aanleiding van Niels, dat u het bijzonder interesseert. Mannen die regelmatig het ontbijt overslaan, hebben tot wel 27% meer kans op een hartaanval. En dat blijkt uit onderzoek van de Amerikaanse universiteit Harvard. Hoe kan dat? Martijn Katan, emeritus hoogleraar voedingsleer heeft het antwoord. Nou, dat niet ontbijten is een teken dat ze minder gezond leven. Ze roken namelijk ook meer, ze zijn dikker, ze bewegen minder, ze kijken meer televisie. Ze hebben een hoger cholesterolgehalte in dat bloed. Dus je pikt daarmee een groep eruit die sowieso al meer kans op een hartinfarct heeft. En of het zou helpen om dan nog uh, smorgens de boterhammen te eten... terwijl uh, ze ongezond blijven leven, dat betwijfel ik een beetje. Heeft u een vraag bij de actualiteit? Mailt u ons dan naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Rio de Janeiro. Daar is deze week de paus en ook verslaggever Marjon van Rooyen. Hij heeft een bordje op. We zijn Facebook uitgeklommen om ons gezicht te laten zien. Wat bedoel je daarmee? We willen een revoluzie, lopen voor onze rechten. Hij zegt, uh, we zijn de straat op gegaan om echt voor onze rechten te vechten. We zijn naar de internet en nu willen we onze rechts. Want achter de computer gebeurt dat niet. frente, Brazil! komt een meisje hier met haar bordje laten zien. Breng je zieke kind maar naar het maracana stadion Het is een cynische verwijzing naar het, het voetbalstadion van Rio... dat net voor miljoenen is verbouwd voor het WK van volgend jaar. De buurt doet mee. In de flats doen ze lampen aan en uit... om te laten zien dat ze het met de demonstratie eens zijn. En daar staat het leger nooit Langs de kant van de weg. Allemachtig. Zo gaat het nu al meer dan een maand. Brazilië is in opstand gekomen. Voor het eerst sinds decennia. Het begon in São Paulo. Een eenvoudig protest tegen de verhoging van het buskaartje. Maar al snel werd het een nationale revolte. Verontwaardiging over de meer dan 2 miljard euro die nu al in opdracht van de FIFA aan het komende WK is gespendeerd. Terwijl de openbare gezondheidszorg in coma ligt. Woede. Vooral ook tegen de corrupte politici die alleen hun zakken vullen met belastinggeld. Terwijl op de grond, in de gangen van de ziekenhuizen, de mensen liggen te sterven. En de laatste woorden van Maria op het telefoontje van een familielid. Ik haat dit ziekenhuis, zegt ze. Drie dagen wacht ze in de gang van het ziekenhuis... omdat er geen plaats is op de intensive care. En hier, de moeder van een meisje, net gestorven aan longproblemen... omdat het röntgenapparaat het niet deed, omdat de kinderarts er niet was... omdat niemand aandacht had voor het kind... Alles is vol, alles kapot, vies, met bloed besmeurd. Het, het, het lijken echt wel oorlogsziekenhuizen. ziekenhuizen. Ja, komt hier een jongen uit de auto gestrompeld met een uh, verbonden been. Nog een meisje, jeetje. Hele gezicht kapot. Gevallen met de motor. Wat vindt u van de openbaar gezondheidszorg? Een bom. Totaal slecht. Ja, de saúde komt 3 kilometer. We hebben geen medische smeerbol. We hebben geen medische smeerbol. Dat is een porcaria. Possoer je het niet? Nee? Ook al heb ik wel tien keer gebeld en 20 mailtjes gestuurd, het ziekenhuis kom je niet in. De politici houden deze corrupte doos van Pandora zorgvuldig gesloten. Tot deze dokter. Fazer nada, pelo de Vorig jaar barstte ze voor de camera's uit in radeloosheid. Snachts, op een eerste hulppost in Rio. Als enige dokter voor 470 patiënten. Estão Hier sterven mensen onder mijn handen, zegt ze. Op internet werd ze een heldin. Maar een paar maanden later was ze ontslagen. En ook daarom gaan de demonstraties nog steeds door. U hoorde Marion van Rooien vanuit Rio de Janeiro. Zometeen de Amerikaanse inlichtingendienst. De CIA wil de opwarming van de aarde tegenhouden door het klimaat te manipuleren. Maar nu eerst. 3, 2, 1... Deze dag, 2008. Let us remember this history and remake the world once again. Thank you Berlin. God bless you. Thank you. Op deze dag in 2008 komen honderdduizenden aanhangers naar Berlijn om te luisteren naar presidentskandidaat Barack Obama. Helemaal vooraan in deze mensenmassa staat Amerika-deskundige Willem Post. 200.000 mensen kwamen op die uh, toespraak af. En ik dacht, ik moet toch vroeger bij zijn. Ja, en belanden zo, uh, eigenlijk een beetje door toeval... dat was niet geregisseerd, op de voorste rij. En uh, ik stond ook nog eens een keer uh, eigenlijk recht tegenover... het spreekgestoelte van Obama. Thank you to the citizens of Berlin. Het was een mooie kans om op 2,5 meter, zeg maar, 2, 3 meter... Dit nieuwe fenomeen te aanschouwen. Dus ik heb heel goed geluisterd naar wat hij zei. Maar ook wel heel goed op hem gelet. Want ja, we kenden Obama natuurlijk helemaal nog niet goed. Indeed, every language is spoken in our country. Every culture has left its imprint on ours. Every point of view is expressed... In our public squares. Ik was ook wel niet tot tranen toe, hè, maar ik was wel geraakt door dit nieuwe uh, geluid. Ja, een paar maanden later zou ik erbij zijn in uh, Chicago in Grand Park. Ja, jeetje, toen Obama dus uh, gekozen werd op die avond... ja, toen kreeg ik er ook al uh, vochtig oog. Oh, er werd, werd toen ook wel gezegd door een psychiater op de Amerikaanse televisie... als je op dat historische moment uh, toch niet geroerd was... dan zou je toch de volgende dag maar even bij de psychiater langs moeten gaan. I know. ...that I don't look like the Americans who've previously spoken in this great city. Kijk, ik weet al ook Hillary Clinton en John McCain als die toespraken houden... ...dan willen mensen handjes geven, maar hier was wel een, was wel sprake van een lichte hysterie. Mensen scheuren nog net niet het over dat die aanhoud aan flaarten. Maar het was echt Elvis Presley is in de building, of nou ja, in dit geval buiten de building. Let us remember this history and answer our destiny and remake the world once again. Thank you, Berlin. God bless you. Thank you. Na zo'n speech, toen kwam Obama uh, naar de voorste rij toe. Ik kreeg ook een handje. <laughs> maar, ja, iedereen, hè? Maar wat gebeurt er dan? Uh, ja, de massa was zo emotioneel. Iedereen wilde hem als een soort heiland aanraken. Dus de mensen achter mij begonnen enorm te duwen. En Obama was omgeven door veiligheidsmensen, maar greep zelf in. Calm down, boys. En het gekke is dat iedereen eigenlijk ook even zo terugduimt. Ja, mensen luisteren naar hem, want dat had helemaal uit de hand kunnen lopen. Als zo'n massa in beweging komt, hè, wordt de man gewoon verpletterd. Hè. Zo simpel is het. Al dus de Berlijn-ervaring van Amerika-deskundige Willem Post.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 salvation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 We'll be right Coming around again, Simon Webb. De CIA wil het klimaat manipuleren. De Amerikaanse inlichtingendienst steekt tonnen in onderzoek... naar geoengineering, geoengineering. En het doel is ooit om zonnestralen te managen. Correspondent Michiel Vos in Amerika. Goedemorgen, Michiel. Goedemorgen, Wouter. Ja, ik begrijp er helemaal ja. niets van. Wat, wat, ja, wil, wat het... willen ze? De machtige CIA, de Central Intelligence Agency, de geheime inlichtingendienst van Amerika wil zich inderdaad met het weer gaan bemoeien. Wat ze willen is, um, zeg maar, is wat minder stiekem en wat minder geheim dan je zou denken. Ze willen een rapport meeschrijven. Ze willen werken aan een rapport dat inderdaad het gaat hebben over geoengineering. Het zeg maar bewust en grootschalig interveneren door mensen in het weer op de aarde. En waarom... zeg maar, hoe kun je het hoe kun je het weer manipuleren? En dat alles doen ze met het doel om uh, zeg maar zich beter te kunnen wapenen tegen uh, invloeden op de nationale veiligheid. Zij denken, de CIA denkt al heel lang overigens, dat het weer van invloed is of kan zijn in ieder geval op nationale veiligheid. Op stabiliteit in het land, in Amerika bijvoorbeeld. En daarom willen ze een studie laten doen naar... De toestand, de stand van zaken als het ware van geoengineering. Hoe staat het ervoor? Wat is het precies? Wat is er mogelijk? Wat is er niet mogelijk? Wat zijn de voorbeelden? et cetera? Want hoe zou het weer van invloed zijn op uh, staatsveiligheid? Nou bijvoorbeeld, ze zeggen bijvoorbeeld dat uh, extreme uh, weeromstandigheden, enorme stormen bijvoorbeeld. De Sandy storm, ik weet nog wel dat jij toevallig toen in Amerika was, tijdens die stormen vlak daarna. Nou, die zorgde voor enorm veel overlast. Dat kan voor... Grotere overlast zorgen in de toekomst. Enorme bosbranden. Waterwegen die zich verleggen. Rivieren die verplaatsen. Dat allemaal onder invloed van het weer kan. kan leiden tot. een zeg maar, nationale veiligheid die in gevaar wordt gebracht. De CIA, Mensen... haar taak is om nationale veiligheid. in de gaten te houden en te beheersen. In de ga in, letterlijk in de gaten te houden. Dus daar hoort het weer volgens de CIA ook bij. Wat zijn ze concreet aan het uitzoeken? Op wat voor manier kun je dan het weer uh, nog beïnvloeden? Een tornado stoppen, Sandy stoppen? Uh... Nou, bijvoorbeeld waar ze het over hebben is solar radiation management. Oftewel het terug kunnen kaatsen van zonnestralen. Dat kan volgens sommige onderzoekers. Je kunt op beperkte of op minder beperkte schaal... zonnestralen ombuigen of terugkaatsen. Je kunt ook bijvoorbeeld... Uh, ...koolstofdioxide uit, uh, uit de lucht halen... De, ...waarmee je dus het broeikaseffect zou kunnen tegengaan. Je kunt uh, op meerdere manieren het weer proberen te manipuleren. Je kunt zelfs wolken creëren... ...dat hebben de Chinezen bijvoorbeeld in het verleden geprobeerd... ...tijdens de Olympische Spelen in Beijing om het te laten regenen of te sneeuwen. Dat hebben de Amerikanen zelf ook ooit op een andere manier geprobeerd... In, tijdens de oorlog in Vietnam. Daar is mee geëxperimenteerd. Het doet altijd wat lacherig aan. Ook in het nieuws in Amerika is dit allemaal natuurlijk... het wordt een beetje tussen aanhalingstekens gebracht, dit nieuws. Maar het is wel degelijk serieus. Er gaat enkele honderdduizenden dollars worden gestort in een studie. Die moet kijken nogmaals naar wat er mogelijk is... en hoe het ervoor staat in de wereld van het geoengineering. Maar moet ik me nu voorstellen dat dit te vergelijken valt met bijvoorbeeld 1920. Toen werd er al gefantaseerd over het naar de reizen, maar uiteindelijk kwam het er pas 40, 50 jaar later van. Is dat de termijn waar we moeten denken? Nou, ze denken wel aan langere termijn. Al zijn er onderzoekers, er is bijvoorbeeld een professor die het wordt aangehaald... van Harvard University, die zegt dat er eigenlijk al heel veel mogelijk is. Alleen dat het een beetje tegen zit allemaal met het uitvoeren van dit soort... Trucjes, om het maar even een beetje flauw te zeggen... maar dat er al heel veel mogelijk is. Maar dat er moet worden gekeken... en daarom is dit rapport nodig... om wat er precies mogelijk is... en hoe de, zeg maar, de, de, de stand van zaken in de wetenschap is. En de Nationale Academie van Wetenschappen, de NES... Die gaat dit allemaal doen in Amerika. Met onder andere steun van de CIA. Maar de NASA zit daar ook achter. Hè. Dat zijn de, de, de wetenschappers die naar de maan gaan en de, en de, de ruimte ingaan. Dus het is, een, het is wel degelijk een serieus onderwerp. En de CIA had ook ooit een klimaatveranderingskantoor. Uh, een, een bureau wat klimaatverandering en, en dat soort. En, en de invloed daarvan op weer nationale veiligheid in de gaten hield... daar hebben ze ooit een kantoor voor gehad, een apart bureau. Dat hebben ze ooit gesloten, waarschijnlijk onder druk van, van de politiek. Die zegt van, ja, wat, wat moeten we daarmee? Wat moeten we met klimaatverandering? Daar is conservatief Amerika, zoals je weet, is daar niet zo heel erg van. Nee. Want die school, die gelooft daar niet zo in. Dus het is niet heel erg onomstreden ook, maar ze gaan het wel doen nu. Want wat zijn de reacties in het algemeen? Ja, er zijn reacties, zeg maar, uit de wetenschappelijke wereld... die het allemaal heel interessant vinden, die natuurlijk grote mogelijkheden zien... Er zijn ook reacties aan de andere kant van de gebruikelijke complottheorieën. Dat het de regering, de CIA, de geheime CIA is... ...de Amerikaanse regering die probeert het klimaat te veranderen. En en wel en zo om burgers zeg maar, te onderdrukken. Uh, dat is een lange, duurige, al, al heel lang bestaande complottheorieën. En allerlei theorieën bij mensen die geloven dat de Amerikaanse regering erop uit is... ...om op die manier zeg maar, haar eigen bevolking in het gareel te houden. En als je ook de artikelen aanklikt in de Amerikaanse media... de commentaren door mensen ingestuurd zijn, zitten vol met dit soort complottheorieën... wat er allemaal nog niet gaat gebeuren onder leiding van de CIA. Aan de andere kant klinkt het ook een beetje als het afleiden van al die andere zaken... waar de CIA op dit moment negatief mee in het nieuws is. Prism, internettaps, afluisteren... en dan klinkt dit weer als ook wel weer een beetje spannend en interessant... Ja, je hebt gelijk. Dit is iets van de toekomst. En je vergeleek het al een klein beetje met het, met het gaan naar de maan, het vliegen naar de maan. Dit is iets van de toekomst. Wat zijn de mogelijkheden? De wetenschap kan erin worden betrokken. En inderdaad, je hebt gelijk ook, de CIA ligt enorm onder vuur natuurlijk... ...wegens allerlei praktijken. En uh, ik bedoel, uh, Eric Snowden is, de, is, niet, is niet de minste. Uh, iedereen heeft het een beetje uit op de CIA in Washington en in de rest van Amerika. Dus een beetje goed nieuws, en dit zou je als goed nieuws kunnen zien... Is, kan geen kwaad voor de CIA, dat is waar. Ben je in New York of in Californië? Ik ben in Californië. Hoe warm wordt het daar vandaag? Het wordt hier gewoon warm, maar 2012 wordt door iedereen gezegd... Was de, het, het warmste, heetste jaar ooit in Amerika. Dus dat het klimaat aan het veranderen is, daar zijn de meeste Amerikanen het wel over eens. Behalve weer... Zeer conservatief Amerika. Dus misschien, dit rapport kan misschien iets gaan doen in de toekomst. In de verre, verre toekomst. En in de toekomst dus, die temperatuur daar bij jou in Californië... wellicht een paar graden lager laten worden... zodat het ook wat rustiger blijft op straat. Dat en dus veiliger. Zijn. Dat zou mooi zijn. Michiel Vos, dankjewel vanuit Geen Amerika. Dag, we zijn bijna aan het einde gekomen van dit eerste half uur van Caro Goedemorgen Nederland. Straks na tienen zijn we terug. En dan praten we over de piek van de mazelenepidemie. Die is nog lang niet in zicht. Blijf luisteren. Kies Goedemorgen, Nederland. Kies KRO. Internet, blogs, Twitter, kranten, radio en televisie.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 Bel 0800 6110. MKB Brandstof. Rust in je kop of je geld terug.